De Nederlandse schaatsploegen hebben zilver en brons gewonnen op de ploegenachtervolging op het WK afstanden in Incel. De vrouwen wonnen zilver achter Canada en de mannen brons achter Amerika en Canada. Jan Smekens had toen al brons gewonnen op de 500 meter. Het goud was voor de Zuid-Koreaan kyu Lee. Nederland won op het WK 13 medailles waarvan 4 gouden en staat bovenaan de medaillespiegel. In de Eredivisie Voetbal zijn 4 wedstrijden gespeeld. Twente VVV werd 2 Willem II Ajax 1, 3, Feyenoord NAC 2, 1 en de Graafschap ADO 1, 0. Nek PSV is nog aan de gang. Het weer vanavond en vannacht af en toe regen, morgen overdag bewolkt met hier en daar regen, later in het zuiden opklaringen en het wordt morgenmiddag een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.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 Zandvoort heeft het. En jij beleefd het. Het ritme van ZFM op tv, radio en internet. ZFM. Met nu. Entertainment for you. I gotta testify. Come up in the spot looking extra fly. For the day I die, I'ma touch the sky. Gotta testify. Come up in the spot looking extra fly. For the day I die, I'ma touch the sky.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 En uh, touch the sky. En over sky gesproken, het was vandaag weer lekker weer, hè? Het ja, weer was ja. weer goed. Het was, uh, was. zeker zo. Het was uh, rond de 12 graden volgens ja, mij, ja, ja, ja, ja, het, het was lekker. Het was heerlijk, lekker. Heerlijk, heerlijk, heerlijk. Goedemiddag. Welkom bij 2 uur Avond. Goedemiddag. Avond.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 Ja, we gaan uh, met uh, Zorro bellen. Uh, de kleine Zorro. Die uh, gaat, uh, ja, die in uh, de musical gaat spelen, Zorro. Dus dat is hartstikke leuk. We hopen dat, natuurlijk dat hij bereikbaar is. Want we hebben geen afspraak gemaakt officieel. En uh, ik kreeg net een telefoon. Er wordt trouwens geluisterd naar ons, hè. Door uh, Connie Lodewijk. En uh, Connie is druk bezig met een feestje. Dus um, dat gaat niet lukken. We gaan gewoon kijken of we rechtstreeks contact kunnen krijgen met Zorro. We gaan uh, proberen ook contact te leggen met uh, Remy uh, van uh, Loon. En uh, Remy is professioneel danser. Hij geeft les in dans, en maar hij gaat ook optreden met The Battle, hier op het uh, Gasthuisplein. Die bellen we eventjes op. Dus een bomvolle uitzending, en nog een fragment van uh, de talentenjacht in de lorrensoor. Ja, dat komt helemaal goed. Net hoorde je het uh, andere versie van Kanye West, Touch the Sky. Maar het origineel is nog veel, en veel, en veel beter. Gezellig. Ik heb het hier over Curtis Mayfield, hier bij ZFM Entertainment View. en Move On Up.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 And take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 Pero Versie van jij en ik. toe jee to toe jee moeilijk, <laughs> toch? Ja, ja, ja, ja. Hey, um, wat ik uh, zei tegen je... Wat?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 fragmentje op uh, YouTube binnenkort gezet. Al die grappige dingen wat in die auto was gebeurd. En uh, ja, ik praat niet naar de Sorry. luisteraars, ik praat naar de camera. Uh, van uh, One Air Defense TV noemen we het. En, um, maar ik vind het wel even leuk om uh, daar, uh, ja in ieder geval daar eventjes uh, wat uh, over te horen. We gaan in ieder geval even naar een fragment uh, luisteren. Goedendag, mijn naam is Roy van Buren. Leuk dat u kijkt naar onze YouTube kanaal van One Air Defense. We zijn op dit moment aan het rijden naar Rijswijk, waar het al plaats gaat vinden van Amber Music. Het Haag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 Ja, en dit is goed. Het is origineel een uh, plaat uit 1969.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 Love that I'm sure well, that's just two songs that are similar that's Forever young Three I songs. wanna be Forever young I won't Hesitate No more, no more It cannot wait I'm yours This is the way you left me I'm not pretending No love, no hope, no glory No happy ending Cause you Were amazing Ja, te gek hè? Het filmpje is te checken op Exits of Awesome op YouTube. En voor, chords kort, zang. Allemaal nummers. En dit is Mats Lange bij Entertainment View. You. You're not alone. In a way it's all a matter of time. I will not work for you. You will be just fine.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 We weer tijd voor een Goedenavond Henry. Ja, goedenavond, Henry. Goed. Goedenavond iedereen. Goedenavond. Ja jongens, we zijn er weer. Ik heb zo'n grote showbiz nieuws, Henry. Vertel, vertel. Henry gaat Nederlandstalig zingen. Oh? Ja, ja, dat heb je goed gehoord. <laughs> <laughs> inderdaad, ja. Dat heb je inderdaad plannen in die je Plannen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 Je dus het uh, niet alleen, ja. nee, dus uh, we gaan uh, druk op zoek, hè? Nou, dat lijkt me helemaal te gek, want je weet, het, je weet hoe het gaat, zelfs in Rotterdam is dat zo, hè. Je hebt toch mensen nodig die in, in geloven. En die zeggen van, nou, met die vent gaan we een keer verder en met die vent uh, zie je potentie in. Ja. En daar gaan we op een gegeven moment mee aan de gang. Hoe ben je op de keuze gekomen om Nederlandstalig te gaan zingen?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 Ik hij gehoord. zegt even snel ja, om tussen zit hij zijn brood op te heten, maar dat maakt niet uit. Dat heb je wel natuurlijk, hè? heb je hem nou gehoord of niet? Roy? Ja, ik heb hem zeker gehoord. Heb je hem weer gehoord. niet in je mailbox? Ja, wel. Maar Ik denk dat hij gewoon voordat we hem gaan luisteren, gewoon helemaal af moet zijn, Henry. Ja, Toch? ja, ja. ja ben ik verleden met je eens. Ja. Gaan we gewoon Bye. doen. Je zit gewoon mijn mailtjes te lezen. Hou er even mee op. <laughs>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 We zijn uiteraard nog steeds, steeds met nieuwe teksten bezig. En, uh, ja, ik ben uh, enthousiast bezig op dit moment. Nou, mooi. We gaan uh, veel van je horen, Henry. Zullen we even naar het Showbiz Nieuws ja, gaan? Ja, daarvoor, uh, <laughs> daarvoor bellen we. Ja, uiteraard. Dit, dit, dit was natuurlijk ook Showbiz Nieuws, hè? Ja, nee, nee, zeker. Ja, ja, natuurlijk. <laughs> Daarom behandelen ja, we uh, het uh, toch uh, ook even? Ja, zeker. We hebben je heel goed gedaan, hoor. <laughs> uh, Luister thuis natuurlijk ook van. Uh, ja, allemaal een. Uh, Heel, goeie, uh, heel goed weer gehad vandaag. Jongens, een uh, zandvoet trouwens. Ook lekker. Ja, lekker. De lekker strandweer? Ben je op het strand gelopen nog? Nee, dat niet. Het we, we is nou. een hele drukke basis, Henry. We moeten uh, radio maken. Strand, ah. Strandweer vind ik het nog niet hoor. Nou, Even een nee, rondje lopen. Oké, okay, maar nog niet echt op het strand gaan liggen toch?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 Ja. ja, en het leuke is uh, dat wij hier de vrijwilliger van bevrijdingspop met bezitten. En die heeft ons al kaartjes beloofd. Dus dat uh, komt helemaal goed. Om namelijk... Uh... Ja, het zijn geen kaarten, hè. Het is gewoon dat je netjes op de gastenlijst staat. <lacht> op de gastenlijst, hoor ik net. Dus uh, dat komt wel goed, denk ik. <lacht> nee, trouwens, uh, ik ga mijn eigenlijk hè? Toch wel, Henry. Nou, dan gaan we er gewoon toch bij zetten.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 Uh, ja, ik ga helaas niet kijken want ik ga vanavond naar uh, Roda AZ. Oké. Okay. Uh, uh, ik ga daar even kijken, want er wordt op een gegeven moment een klapper natuurlijk, Dat er is op een gegeven moment toch een... Uh, ja, die uh, dadelijk uh, Europa heen gaan natuurlijk in het voetbal, uh, voetbalteam, ja. AZ uh, of Roda dus. Ik ga wel even kijken vanavond. Ja, ja, een mooie wedstrijd. Ja, dat wordt een mooie wedstrijd, absoluut. Er zijn twee teams die willen aanvallen, die willen voetballen, dus... Uh, ja. Die kunnen een hele mooie wedstrijd worden vanavond, en lekker spannend. Ja, leuk. Dus is waar je een keer naar je, Roy. Dat is goed. <laughs> goed. Ja, ja toen hebben we gisteravond natuurlijk weer gehad. Uh, so think you Thinking can dance? Oh, nee, niet sorry think you think uh, Dat nieuwe programma. Sterren dansen op het ijs, zo weet het natuurlijk. Ja. ik vergeet fris mij altijd in. Uh, wat een belachelijke uh, uitslag. Zijn er ook altijd zoveel. Maar in ieder geval, wat mij dus opviel. Uh, het gaat er dan nou om, ook daar, bij dat programma, van hoe bekend ben je in Nederland? Want dan stemmen de mensen op je. Ja, ja. Hm.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 Vol een Dam zit er nog in. Oké. Vol en Dam. De smietjes. Alles uh, uh, is weg. Uh, even kijken. Ja, alles is inderdaad dus eruit. Uh, even kijken of ze er meer in. Ik durf dat zo niet te zeggen, maar...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 Absoluut, en uh, dat moeten we niet vergeten. Hè. We kunnen uh, kritiek geven op uh, hoe momenteel de hele zaken in elkaar in de hele muziekindustrie. Dat is natuurlijk ook zo, alleen aan de andere kant hebben we het ook wel verdiend. En, uh...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 perfect ook okay, jongens, perfect ja we zijn helemaal te gek nog oh. één dingetje wat ik jullie even wil uh, meegeven ja als er nog mensen zijn die uh, nog een ijsje willen hebben van Moeder Belk, dat, dat kan niet meer eens uitverkocht hè? Ah. Ah. Ah. <laughs> dus uh, <laughs> bij deze dus he <laughs> maar in ieder geval dat is weer een grandioze act natuurlijk weer van uh, Niels en Frank van Radio 50 jaar ja, ja uh. dus uh, maar we verkochten hem inderdaad voor 5 euro per stuk en uh, ja, iemand is uitverkocht uh, jammer Jammer. Helaas, joh. Wat, wat vind ik dat nou erg? Ah, oh, ah. Ja. <laughs> nou, moet je zeggen, ja, Ik ga jullie inderdaad toch een heel fijn weekend wensen. Ja, ja jij en, ook. En thuis ook natuurlijk. En, uh, we zien elkaar natuurlijk en we uh, horen elkaar natuurlijk graag weer volgende week. Hè? Ja, dankjewel, Henry. En tot. Ah, uh, nee, volgende week zijn we er niet. Even voor de duidelijkheid. Nee, nee, twee weken. Over twee weken. Over twee weken zijn we er wel. Ja. Is goed. Oké, okay, okay, hoi. Bye. Bye. They say we stand for nothing and there's no way John Mayer on the world to Van yeah. het album Continuum Is dit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 Nou, dat is, is een, het is een spannend verhaal, hè, Soro. Ja. En uh, hoe ben jij bij Zoro terechtgekomen? Ja, nou, mijn uh, juf, dansjuf, die zei van, uh, ja, nou, uh, misschien kan je wel meedoen aan uh, de kinderaudities. Ja, en dan oh. hebben we het over Connie, hè? Ja. Nou, leuk. Connie Lodewijk. Ja. En jij hebt ook in de Zandvoortse Courant gestaan met een leuk interview. Ja, bedankt. <laughs> hey Hé, Ruben, hoe oud ben jij?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 Maar we gaan ja. gewoon even bellen met Joop van den Ende. Zeg wel Joop, doe het eventjes Joopie. voor ons. Joppi, regel nee, even. <laughs> nee hoor. Hey Ruben. Ruben, hartstikke bedankt en enorm veel succes hè. Heel veel ja. succes namens ons. Dankjewel. Wel. Hoi Doei. Voor alle dames uit Zandvoort. Stevie Wonder isn't she lovely?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 I get-